Rusland weigerde in te stemmen met een plan... waarin staat dat er voor Assad geen plaats meer is in het nieuwe Syrië. Vijf politieke partijen hebben de afgelopen dag een congres gehouden... in de aanloop naar de verkiezingen van 12 september. De bijeenkomsten waren onder meer om de partijprogramma's... en de kandidatenlijsten vast te stellen... en de politieke leiders konden zichzelf profileren. PvdA-leider Samson zei dat politici een eerlijk verhaal moeten vertellen over Europa... CDA-voorman van Haarsma Buma stelde voor dat politiek, werkgevers en werknemers... na de verkiezingen een akkoord sluiten over de arbeidsmarkt. SP-leider Roemer en partijleider Slob van de ChristenUnie... zetten zich onder meer af tegen premier Rutte. In een grottenstelsel bij Salerno in Zuid-Italië zijn vier duikers omgekomen. De twee Italianen, een Griek en een Française... hoorden bij een groep van acht duikers die de zogeheten bloedgrot aan het verkennen waren. Vier duikers kwamen veilig boven, maar de anderen konden waarschijnlijk de uitgang niet vinden en verdronken. Tjurandi Martina is Europees kampioen geworden op de 200 meter. Op de Europese kampioenschappen atletiek in Finland liep hij de dubbele sprint in 20 seconden en 42 honderdste. Het zilver ging ook naar een Nederlander, naar Patrick van Luik. Het brons was voor de Brit Daniel Talbot. Het weer, het is droog en ongeveer 12 graden. Overdag afwisselend zon en wolkenvelden. Het wordt 17 graden aan de kust tot 21 landinwaarts. Smiddags is er kans op een bui. De dagen erna loopt de temperatuur iets op. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN. De overnachting. Winfried Bajens. Dames en heren, een uh, bijzonder goede nacht. En uh, van harte welkom vanuit het College Hotel in Amsterdam. Normaal uh, zit hier uh, Patrick Lodiers uh, en ontvangt de gast die het verdient om even tot rust te komen. Even een nachtje um, bezinning en eventjes uh, afstand nemen van het dagelijks leven. Maar vandaag uh, gaat het allemaal wat anders. Uh, Patrick is op vakantie, dus ik ben er, Winfried Baijens. En um, de overnachting is nu... Met een gast die eigenlijk staat te springen om juist veel meer te doen. Voor hem helemaal geen rust, want hij is bezig met de comeback van zijn leven. Um, hij stond bekend als Willem Wever. Hij trok wekelijks meer dan anderhalf miljoen kijkers met het uh, programma Praatjesmakers. En won ook nog een zilveren televisierster. Twee jaar geleden vertrok hij met slaande deuren bij de NCRV. En uh, toen werd het rustig. Iets te rustig zelfs. Um, het zijn moeilijke jaren geweest. En nu dus eindelijk een comeback. Ik heb het over Jochem van Gelder. Jochem van Gelder zit in kamer 108 in het College Hotel. Even kijken, inmiddels gearriveerd. Room service. Ja. daar is hij. Goedemorgen. Ja, de man die de Nederlandse televisie er anders uit heeft doen zien. Toch wel, Jochem van Gelder. Ik heb het net gezegd. Nou, dat dacht ik. Ik roep dat eventjes. Oh, wat leuk. Nou, kom binnen. Dankjewel. Het is een beetje behelpen. Nou, het is een fijne kamer, toch? Nee, het is een fantastische kamer. Het is echt... Uh, het is genieten. Op mijn dienblaadje een prachtig flesje uh, cola. Ja, uh, want we drinken niet, hè? Geen cocktails, geen stevige drank. Nee, ja. Nee, ja. Ik, wil voor jou, uh, ik wil voor jou wel wat alcohol tot me nemen. Maar in principe is cola, daar ben ik al uh, helemaal blij mee. Ja, want niet drinken is dat een overtuiging die... Nee. Nee, ik vind het gewoon vies. Ook een beetje bij het vak hoort of zo, dat je fris ja. wil blijven en scherp. Nou, dat scheelt wel, maar dat is eigenlijk meer dat ik gewoon alcohol echt niet lekker vind. Oké. Okay. Dat ik in mijn, laten uh, we zeggen, uh, studententijd wel best wel eens een keer geprobeerd heb om er wat, wat rum bij te gooien of wat whisky. Dat ja. je dan toch ook meedoet. Dat je ook een beetje zo'n beetje zo'n oh. roesje krijgt en dat het dan toch ook iets gezelliger wordt. En dan wist ik eigenlijk niet hoe snel ik weer een colaatje moest pakken om, om die smaak weg te... Oké, okay, oké. Okay. Maar het is bijvoorbeeld, Matthijs van Nieuwkerk is ook zo'n overtuigde niet drinker... en gezonddoener, omdat hij scherp wil blijven en in vorm wil blijven. Ik dacht even, misschien is het een nee. trend onder onze A presentatoren nee, ik, weet niet, ik weet niet of één fles cola per dag, of dat nou per definitie of dat goed is. zo gezond is. Nee. nee, dat denk ik ook niet. Het houdt mij wel scherp overigens, want ik ben een tijdje ben ik gestopt... Ja. En dan in, in, in de middag zo begon, begon ik zo een beetje zo te, te beven. En oh ja? kreeg ik hoofdpijn. Ik dacht, we hebben nou toch? En dat was ook wel eens uh, tijdens opnames. En ik weet nog wel eens dat ik, uh, dat ik naar huis toe gebeld heb Ik zei, ja, het gaat allemaal wel goed maar een beetje. Toen zei mijn nee, vrouw, neem ze gewoon een cola uit. Ik zeg, nee, dat heb ik nou net. Het geheim van Jochen van Gelder is de cola. Dus. Ja, de, de cola. En nu heb ik, begin ik de dag wel eens uh, met even een paar slokken. Uh, Ijskoude cola, even. Heb ik idee, dan ben ik er weer klaar voor. We zitten in uh, Hartje Amsterdam. We kijken uit uh, over de nu, nou toch wel rustige straten van Amsterdam. Ja. Niet jouw um, natuurlijke omveld. Nee. Want beneden leeuwen. Ik vind ook Dat altijd is de plan om te zijn. Ik vind het ook altijd spannend, echt waar, om in Amsterdam te zijn. Vrienden hebben daar wel eens grapjes over gemaakt. Maar als ik hier uh, dan in de. In, nou, nu, zoals nu, s'avonds. Uh, uh, aankomen in Amsterdam en ik zet de auto weg, dan ben ik wel op mijn hoede. Ik heb toch het idee van, ja, dit is toch... Uh, hier kan van alles gebeuren. Ja, want wat, wat, wat ligt er allemaal op de loer? Nou ah, ja, weet je wel, dat er eentje achter een auto uh, vandaan springt... en me tegen de grond drukt en me berooft of, oh, ja? uh, of een mensen op de keel zet. Weet ik van wat. Ik, vind, ik, ik ben sowieso een angsthaas, hoor. Moet ik eerlijkheidshalve eens uh, al zeggen. Uh -huh. Maar dat heb ik dan wel, toch? Als, als ik hier overdag niet hoor, want dat vind ik fantastisch. En dan uh, gebeurt er van alles en dan bruist het, maar... Zo s'nachts? Ah, ja. vind ik spannend. Hè? Want beneden Leeuwen, daar woon je. Daar woon je al je hele leven. Ja. Um, uh, ik ja. heb even zitten kijken of ik iemand ken in mijn omgeving... die altijd op één plek is blijven wonen. Weinig. Ik ken eigenlijk niet zoveel mensen die dat doen. Nee. nee en, en ik woon sterker nog... ik woon ook weer sinds een jaar of zes in mijn ouderlijk huis. Uh -huh. Wat we gekocht hebben, wat we helemaal verbouwd hebben. Dus, uh, ja, hoe noem je dat toch wel heel erg gebonden aan de, aan de geboortegrond. Ja, bijna, maar is, bijna is, het, letterlijk. is Beneden Leeuwen zo bijzonder? Of is dat uh, inderdaad gewoon een hechting aan iets, aan traditie of aan dat denk, het bekende? Ik denk dat dat gewoon de basis is voor mij. Uh, gewoon het thuis zijn. Thuis is altijd erg belangrijk geweest voor mij. Het vroeger als kind ook nooit zijn kinderen die vinden het geweldig... om een keer te mogen logeren of om een keer... Uh, nee, jij bent een man met heimwee zelfs. Ja, ja ik, ben, ik ben een enorme huismus. Dus ik ben graag thuis... En het voordeel nu, wat bedoel, het voordeel, als, je, als je bekend wordt van tv... is dat, dat in Beneden Leeuwen, is dat, ge, dat is geen ding. Dat is, dat is ja, Jochem, die, die, die kennen we, die treedt al lang op. Die ja. al vanaf zijn twaalfde en ja, is nu toevallig op tv. Moet vooral niet denken dat hij nu meer is of wat dan ook. Nee, nee, nee. Dus ze houden die aan de grond in Beneden houden, Voor zover mijn eigen uh, uh, broers en zus dat al niet deden en doen... Of Mijn eigen vrouw of mijn kinderen nu, want die zijn nu weer wat ouder... dan zorgen de mensen in benedenleeuwen... Ja. Ja. Ik zeg ook altijd, het is het enige dorp waar ik niet bekend ben. Want daar ben ik gewoon een van de. Overigens heb je ook weer flink wat aan ze te danken. Daar gaan we het zo meteen nog even hebben... want ze hebben je altijd uh, flink gesteund in je carrière. Um, ik zei het net op de gang uh, Het is uh, tijd voor een comeback. Um, het, is, uh, het is lang even rustig geweest uh, rond het leven van Jochem van Gelder. Um, iets te rustig, mag ik denk ik wel zeggen, de afgelopen twee jaar... Nou ja, het is eigenlijk helemaal niet zo rustig geweest, want ik ben heel actief geweest. Alleen ik ben, uh, laten we zeggen, ruim anderhalf jaar niet op tv geweest. Nee, en dat uh, was wennen. Dat. Voor jou? <lacht> <lacht> dat was wennen voor jou of voor mij? Nou, voor mij allereerst, En <lacht> ik neem aan voor jou ook. Nou, het, um... het was wennen, nou ja, wennen. Ik had gedacht dat het sneller zou gaan, dat wel. Daar moet ik gewoon heel eerlijk in zijn. Je ging bij de NCRV weg. Uh, zij wilde jou niet uh, een gegarandeerde toekomst geven... met de programma's die je daar maakte, met veel succes. Ja. Toen zei je, nou weet je, ik ga wel gewoon zelf weg. Ik kondig ja. het aan, hoe deed je het ook weer? Voor de televisiering gala. Als ja. ik dan al aankondig persberichten... dan kan ik op de televisiering gala ja. wel even al een andere baan regelen... bij een andere omroep. Ja, dat klinkt zo wel heel uh, naïef, als je het zo zegt. Ja, maar zo ging het. En zo ging het wel. Ik dacht maandag, uh, dat is te, te gek als ik maandag meteen bel. Dus dan uh, heb ik dinsdag gebeld dat ik uh, woensdag toch wel echt de persbericht eruit zou willen doen. En dan kon ik inderdaad op vrijdag naar de televisiering gaan. Dan kon ik al een beetje gaan netwerken. <lacht> maar daar, daar ging natuurlijk wel het een en ander aan vooraf. Want ik heb uh, een, een, een, geloof vier, vijf gesprekken gehad bij de NCAV. Ja. Waarin mij iedere keer meer duidelijk werd dat er eigenlijk niet zoveel plannen met mij waren. En dat kan, hè. Dat, uh, daar hoeven we ook helemaal niet dramatisch over te doen. Want ik heb daar twintig jaar lang prachtige programma's mogen maken. Dus ik ben ze daar nog steeds enorm dankbaar voor, voor de, voor de, voor de kansen die ik kreeg. Ja, en je ook... was natuurlijk ook gewoon um, geagiteerd met succes... en dan vervolgens toch geen garantie krijgen voor nieuwe shows. Ja, het, was, het was ook een stukje eergevoel. Ik denk, ja... Plus, ik ben niet een type wat af gaat zitten wachten. wat gaat zitten wachten totdat er iemand binnenkomt en zegt... Hey, je mag weer wat doen. Nee, daar ben, ik, daar ben ik te onrustig voor, daar ben ik te ongeduldig voor... daar ben ik te ambitieus voor, ja. nog steeds. Dus toen ik merkte dat er niet zoveel meer voor me in het vat zat... daar bij de NCW, toen dacht ik, nou, dan ga ik weg, zelf weg. Ja. En dan kan ik dat op een hele uh, subtiele manier doen, in overleg. En in goed overleg hebben wij besloten om... Daar wilde ik niet. Nee. Dat vond ik allemaal zo'n slappe hap. Denk nee, bovendien nou, dan... met een beetje bombardie weggaan. Dat trekt ja. ook aandacht. En dan hoopte je toch, neem ik aan... Uh, even, ja, even die deur goed in te wekken dan, bij andere partijen. Ja, maar dan is ook voor uh, eventueel geïnteresseerden duidelijk... van goh, hij zit echt niet meer bij de NCV. Hij is nee. echt gestopt. Ja. Dus hij is nu in staat en hij is beschikbaar om weer een nieuwe start te maken. En? Ging en, het zo snel als je had gehoopt? Nou, ik heb... Uh, op televisie in Gala meteen contact gelegd. Uh, en, en een heel prettig contact met uh, Erland Galjaard uh, Van RTL. Van RTL. Ja. Daar is een vervolggesprek uit voortgekomen. En voor we het wisten, zaten we met een producent. En dan hadden we het over een programma. En wauw, dat was helemaal zoals ik het gedacht had. Ja. Dat ging uitstekend. En het was uh, tot Goede Vrijdag eigenlijk van het jaar erop. We hebben eigenlijk al twee, tweeënhalve maand echt... Meer dan serieus in gesprek en het programma al afgetikt. We hadden een sponsor geregeld. Het moest nog even in het schema gezet worden en dan konden we, konden we gaan. En mm -hmm. dat was een ja, dat was te mooi voor woorden. Dat was en op tv, maar dat was ook in het land. Het was een heel. Je zou gaan toeren, toch? Ja, uh, een ga gaan maken door het land. Alles erop en eraan. Uh, Teller was als hoofdsponsor. Die was erg enthousiast. Ja, Jochum van Gelder en Teller, natuurlijk. Kan niet mis? Nee, jongens, 1 en is is drie. Waar zijn, zijn jullie? Keer. Ja. En uh, toen kwam het telefoontje van, nou ja, ik toch voor een ander programma gekozen. En dat was in één keer, was die bijl, was, pats, ja. weg. Ja, kwetsbaar okay. bestaan dan ineens. Nou ja, dan je, sta je weer even uh, ben je weer terug op aarde. En dan, um, uh, dan moet je even nadenken. En denk, Oké, okay, dit is hem niet, dus dan ga ik weer verder kijken. Wat ik, wat ik in die tijd gedaan heb en achteraf... Maar ja, goed, dat, dat weet je op dat moment niet. Dan was dat misschien het niet meest slimme. Maar ik ben als, eigenlijk als een gek meteen ook bij alle partijen in gesprek gaan. Ik was op een gegeven moment met drie omroepen in gesprek. Uh -huh. Niet dat drie omroepen meteen zeiden van we willen je hebben. Maar we waren in gesprek. Ik was ja. met, met, met Jans Lachter in gesprek bij Max. En uh, dus, nou ja, goed, ik denk het eerste wat rondkomt, dat is goed. Dat is goed. Dus gewoon ook niet één hengeltje in die vijver gooien. Maar meteen maar een stukje vier, vijf. Uh -huh. Maar doordat ik met zoveel partijen in, in gesprek was... ja, dat wereldje is klein. Dat, dat, dat, dat vertelt zich door. Dus het leek een beetje op Jochem van Gelder... die maar overal aan het shoppen was ja, om aan de baan te komen. Ja, het was een beetje een desolate missie, hè? Een, een, uh, ja kan ook treurig overkomen nou natuurlijk. ja even, ik hoorde net natuurlijk hier naartoe re, hoorde ik een woord wat daar wel van toepassing is een mooi oud hollands woord deerniswekkend <laughs> deerniswekkend en ik denk dat er toen voor een aantal mensen dat ik enigszins deerniswekkend overkwam en Desperaat ik, ook Desperaat. ook mooi woord maar als ik iets nou, nou ik las in echt veel interviews zijn, en stukjes ook het woord sneu dat je op moet passen dat het niet sneu wordt als je op een gegeven moment te graag wil en te ja, veel sneeuw wil ja sneu is hem ook, ook dat zijn allemaal woorden Ik denk Had... van nou wat er ook gebeurt ze mogen me een klootzak vinden, ze mogen me. Ze mogen een hekel aan me hebben, ze mogen me. Kinderen, kan mij het allemaal niet schelen, maar ze mogen me niet sneu of desolaat of wat dan ook. Weer, ze... Weer deerniswekkend. Ja. Dat vind ik niet prettig. Dat is mijn eergevoel. Maar dat, dat, dat ontstond doordat je zo druk bezig was. was. Dus dan denk ik, oké. Okay, nu uh, moet je snel afgaan. Max, Max liep dat ook vast en dat liep vast daar bij de netmanager. Die zei ja, leuk, maar zo'n grote show, dat moeten we nu even niet doen. Net op het moment dat er 200 miljoen bezuinigd moest worden. Dus dat was hem ook niet. En toen dacht ik, oké, okay, we gaan de tactiek echt nu veranderen. Ik ga echt um, een stap terug doen. Ik ga nog wel die gesprekken voeren. Maar dat was meer om mijn eigen formats die ik inmiddels ook bedacht had... om die te slijten. Uh -huh. uh, maar voor de rest wacht ik, ga ik gewoon afwachten. En wacht ik... Totdat er een omroep komt. En ga ik ook niet Ze meer. Mij maar ik ga bellen. geen interviews geven. Ik ga niet meer in programma's zitten. Ik ga niet meer bij Bert van Leeuwen. Die belt dan meteen van: hoe is het met. <lacht> en ik rot toch op Bert van Leeuwen. Godverdoor, ik ben net een half, een half jaar weg. En ik ja, ben keihard uit aan het werk. De gekrenkte eer van een TV-presentator. Uh, ik bedoel, in, in jouw vak. Ja, maar dat je zit er al lang. Je, bent al, je staat er op een redelijk podium al een hele tijd. En dan in één keer ben je niks meer. Dat, is, dat doet natuurlijk ook gewoon even pijn. Ja, maar het is ook wel goed hoor. En dan staat Bert van Leeuwen ook nog voor de deur? Nee, ja, maar hij moet toch kunnen begrijpen dat je een half jaar nadat je weg bent... niet meteen in het programma gaat ja, Maar zo denken hoe, hoe, mensen. Hoe is het met? En ik vind trouwens sowieso, als ik vijf jaar niet erop ben... dan moet hij langskomen en dan zijn mensen inmiddels nieuwsgierig van... goh, hoe is het met? En, en, en, en, en, en de Leo belde en, en Rayman belde. En, en die heeft ook een rubriek van, goh, werk niet meer of zoiets. Hey, hou nou toch op, dat doen we niet. Nee. Ik, ga niet meer, eh, ik ga niet meer in de pers... En dan is het of ik ben nu niet meer in de pers en dan ben ik nooit meer in de pers. Want dan lukt het gewoon niet meer. Dan is het ook gewoon, dan heeft niemand er pijn aan. Dan is het een soort leuke fijne afvloeingsregeling. Ja. Of ik kom terug en dan kom ik terug en dan zeg ik oké, okay, ik ben dan weer. Ik ga aan de slag bij pam. En dat is nu, dat is SBS. En dat is nu uh, uh... SBS 6 geworden. Al een beetje warm gedraaid de afgelopen maanden. En uh, in augustus begint je nieuwe programma. Ja. Um, dit is even een kijkje in de keuken hoe het gaat in het heel Ik denk dat mensen die dat niet helemaal kennen... Uh, dat de wereld van het lobbyen en het bezig zijn met je eigen programma's regelen... het kan ook een beetje de romantiek helemaal wegblazen. Dat je denkt, god is het zo? Moet je zo shoppen met jezelf? Ja, maar het is de keiharde werkelijkheid en het lijkt allemaal mooi en aardig. Maar het is, uh, en het is ook helemaal niet verkeerd... Om na 20 jaar om even weer gewoon helemaal terug naar af te zijn. Huh? Wat, wat, wat ik gedacht had. Ik denk, ja, 20 en TV, dat kan nooit onopgemerkt voorbij gegaan zijn. Ik heb uh, uh, door, door de goede concepten die ik heb kunnen doen. ook nog een paar keer een leuke prijs kunnen pakken. Huh? Um, het, het kan nooit zo zijn dat ik weer vanaf nul moet beginnen. Ja. En het uh, grappige was wel, voor mijn gevoel, moest ik gewoon weer onderaan beginnen. Ik, ik ben half jaren 80 gestopt met mijn studie voor onderwijzer. En ik heb vier vijf jaar heeft het geduurd voordat ik heel veel wist, oké, okay, er is een, uh, een van Gelder ergens in Benedenleeuwen en ja. die wil wat. En nu zet ik er gewoon. Was dus ik gewoon weer helemaal terug naaf. Ja. En dat zet je wel even met je poten op de grond. Zwee je in bed gelegen? Nee, eigenlijk niet. Nou ja, het enige. Dat je denkt, ja, het is voorbij. Nou, daar kon ik wel vrede mee. Want ik. ik Denk ik hoor. Misschien ook niet hoor. Misschien zeg ik dat nu heel stoer, maar was dat niet zo. Wij, hebben, wij zitten op een hele bijzondere plek in meneer Leeuwen. Dat is het Ouderlijk Huis. En dat is een, een, voor mij een erg dierbare plek. Daar hebben wij in de goede tijd, hebben wij redelijk aan de ambitieuze kant, hebben we daar een prachtig huis neergezet. Echt een heel mooi huis. Weet je, onbescheiden mooi huis. Maar goed, wij wonen daar. En dat, dat, dat, dat, dat, ik wil daar graag een jaartje of vijf blijven wonen. Nog. Op ja. een gegeven moment wordt dat te groot. En dan, dus je uh, hebt drie kinderen, dus ja, drie je kinderen, hebt allemaal dus ruimte dus nodig. Maar ik, ik, dat, dat was het enige waarvan ik dacht... Nou, ondertussen is hier buiten trouwens een gezellig feestje uh, is aan de gang. Los, dus dit, gaan, is dat, dit is nu uh, het Amsterdam waar jij voor vreesde eigenlijk. Maar dat he? zijn niet... Daar had ik stiekem een beetje hoop op dat mensen naar de radio luisteren... en onder het raam staan en zeggen... Goh, hier zit hij. Nee, dat komt pas uh, na het eerste half uur. Dat komt dan. Oh, en dan komen die mensen. Ja. En naakt ook. Oh, algemeen. toch wel. Ja, ja, ja. Maar en goed, beneden oh, Leeuwen, daar had je dat huis staan. Daar wilde hij nog vijf jaar wonen. Nou ja, dat was eigenlijk het enige. dat Ik denk van, goh, ik wil die hypotheek wel kunnen blijven betalen. En uh, dat had ik jammer gevonden. En voor de rest, uh, dit anderhalf jaar... Maar Jochen van Gelder, dit is allemaal wel heel diplomatiek. Uh, een man nee. die twintig jaar in het tv-vak zit en goed verdiend ja. heeft... die wil niet zich niet nog gaan zorgen maken over een hypotheek, toch? Nee, dat wil ik niet meer. Dus dat, dat, dat, nee, maar daar zat eigenlijk de meeste uh, pijn. En dat die anderhalf jaar een beetje in de luwte... Mm -hmm. Ja, dat vond ik op zichzelf niet verkeerd. Het, het was mijn, ik, ik, was, ik was mezelf enorm tegengevallen als ik niet zonder die aandacht zou kunnen. Als ik weer de bladen zou gaan bellen uit mezelf. Als ik, als ik, als ik weer... Als ik zou zeggen van goh, show kom eens even langs. Maar weer de, heb, weer de bladen zou gaan bellen, dat deed je dan? Nou ja, toen ik in het begin, ja. toen ik daar binnen, deed ik alles. Ja, om, want dan bel je. Nou ja, de bladen misschien niet. Of misschien ook wel. GELACH nou, nee, Ik weet niet of dat ik met een, uh, een playback show meedeed. De, de Sony Sound Mix Show of zoiets, dat weet ik niet. Toen was nog niet eens. Uh, bij, bij de, en, en dan belde ik met een, uh, met een uh, andere naam. Belde ik uh, de Gelderlander. En dan zei ik, oh, je ben van het team... <lacht> We uh, weten jullie wel dat die uh, Van Van Gelder... die heeft uh, die meegedaan met... Uh, moeten daar niet een stukje schrijven? want... Uh, <laughs> zat ik nog niet bij tv. Maar is dat ook niet een beetje deerniswekkend? Of, uh? ah, nee, dat vind ik gewoon... dat vind ik wel... Dat, maar, dat moet ik nu ook om lachen, omdat dat, dat was... Ja, ik weet dat het gebeurt dat mensen wel eens bellen naar, doe, de, naar de bladen, het, bladen de, zelf. Nee, maar, maar Als ik het nu doe, is het deerniswekkend. Maar toen, als jong <laughs> manneke die redelijk okay, ambitieus okay. was... Dat, Mogen andere mensen ook deerniswekkend vinden, maar dat vond ik het alleen maar grappig. Dan denk ik denk van, goh, hoe ver ga je? Ik heb op een gegeven moment zulke posters gestuurd naar alle omroepen met mijn iets te vrolijke gezicht. Ja, dat spatte er recht af. Nieuwe programma's nemen nieuw gezicht. En ik denk, ja, ik kan een briefje sturen, een dingetje, maar dat, dat schiet niet op. En nogmaals, wie zit er in Hilversum te wachten? Uit de manneke uit beneden Leeuwen. Op een manneke uit beneden Leeuwen. Dus ik dacht, ik, uh, ik moet op een onbescheiden manier... moet ik die mensen duidelijk maken dat ik er ben en dat ze mij... Uh... Zo moet het dus, ja, ik om het ik, te redden uh... in het heel versumsen. Um, we gaan zo verder praten. Even ook uh, platen, Want je hebt de plaat meegenomen, ik heb ook een plaat voor jou weer meegenomen. En ik was wel verbaasd, Bob Marley. Ja, Bob Marley is mijn all-time favorite. Als ik wist ik, uh... niet dat Bob Marley in Beneden Leeuwen het goed deed. Ja, hij doet het uh, volgens mij overal goed. Nee, Bob Marley is een nummer... Nou, ik heb een beetje een rare week achter de rug... omdat maandag mijn schoonvader overleden is. In één keer van het een op het andere moment. 89 jaar prachtig leven gehad. Uh, op, uh, ja, het ging uit. Mooi, eigenlijk. Uh, dus dan, dan... Nou ja, dan heb je ook weer zo'n begrafenis. Dan komt de muziek weer bij. En als, als ze dan een nummer is waarvan ik zeg nu al zeg... en ik heb al een paar keer geroepen van... Goh, dat moet dan op mijn begrafenis. Mm. Dat is uh, One Love van Bob Marley. En, en, en ik vind het gewoon een mooi nummer hoor. Niet dat ik meteen aan mijn begrafenis denk... of dat dat zo'n zware lading heeft. Maar dat is een nummer... dat kan je gewoon lekker op weg... kabbelen. En, en dat is voor de rest helemaal niet... ingewikkeld. One Love... Uh, let's come together and feel alright. Gewoon uh, probeer het leuk te hebben... Fine. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Together and feel all right whoa, whoa, whoa, whoa. Let them out pass all their dirty remarks one love. There is one question I'd really love to ask one heart. Is there a place for the hopeless sinners Who has hurt on mankind I'm gonna zeer actueel overigens. Marley, de film uh, over het leven van Bob Marley uh, is nu in de bioscoop. Oh. Ben je dan zo'n vind ik, dat je daar nou gelijk naartoe rent? Nou, nee, Het gaat mij eigenlijk meer, meer om de muziek. Het is ook niet zo dat ik naar Jamaica wil en dat ik uh, iedere avond zo onder de bank lig met een joint. Nee, dat ook weer niet. Nee, dit is reggae muziek, vind ik heerlijk. Ja. Ik, vind ik gewoon Reggae en merengue, merengue en, en al, al dat soort vrolijke niks aan de hand muziek. Dat is ook... Uh... Maar dit is, het is uh, niks aan de hand muziek, zeggen mensen. Maar het gaat natuurlijk om een enorme boodschap. Is dat ook nog iets wat je erin boeit? Of is het puur het nou, gevoel? En, uh... maar, maar, nee, het, het, wat ik zeg... <laughs> het mag voor mij Frankie Morella zijn of K3. Als dat reggae-ritme erin zit, dan ben ik al tevreden. Ja. Is mee, als ik het nummertje... Want je hebt nu die nummers van, van, uh, vanuit Brazilië en uh, Portugal... die Ice still to go, en... Ja, uh, yeah. uh, nee, dat is helemaal goed. Als, het als, als, ik, als mijn, mijn dag, als ik, die zet ik op en dan kan mijn dag niet meer stuk... En ik kan soms echt ook ontroerd zijn door die vrolijke, lekker springende tranen mogen... en dan klim ik achter mijn drumstel en dan uh, ram ik erop los. Ja, want meneer is muzikant natuurlijk. Dat moeten we niet vergeten. Nee, meneer is geen muzikant. En voor de nee. duidelijkheid, meneer drumt voor, voor, uh, voor zijn hobby. Vindt hij leuk. En meneer heeft in het verleden uh, ook weer uh, uh, ambitieus en uh, onbescheiden... gewoon een aantal cd's gemaakt. En, en uh, ja, meneer houdt houd wel van muziek, dat wel. Uh, laatste album, redelijk recent nog. Uh, Jochem pakt koffers, zeg ja. ik dat goed. Ja. Um, en uh, succes? Ja, dat weet je dan nooit. Volgens mij niet... Uh, mijn eerste... Uh, nee, het was niet mijn eerste. Mijn eerste cd was... Uh, cd Willem Wever, uh, met Willem Wever nummers. Rondom de honderdste aflevering. Ja. Toen mocht ik bij Warner Music een, een, een, een cd maken met nieuwe Sinterklaasliedjes En die werd goud. Ja, ja. En toen, ja, dat was, dat was natuurlijk het hek van de dam. Ja. Want het had wat beter geweest misschien dat dat niks was geworden dan dat iedereen zei... ja, Jochem, je kan het wel willen en het is leuk dat je het gedaan hebt, maar doe dat vooral maar niet. Het Blijf... Van Gelder uh, Imperium moest nog uitgebreid worden met meer muzikale ah, ja. aftakkingen. Dat... Nou ja, dat is wel mijn leven. Ik Dat alle dingen die voorbij komen van ik denk, goh, wat leuk, dat wil ik ook wel eens een keer meemaken is toch, toch uh, in het leven proberen zoveel mogelijk dingen mee te maken. Ja, maar dan, en, dan maak je een album. Jochem pakt koffers en dan sta je in de mediamarkt. Dat is een beetje ook weer de, de, de, ja. de kale en ruwe realiteit van het uh, showbiz-leven. Ja. Ja. Om je cd te presenteren en dan staan er drie mensen voor je. Ja, is denk nog naar boven afgerond. <lacht> <lacht> Dat zeg maar, ja. Het was in volle, volgens mij. <lacht> het was, ja... ja. Ja. ja, ik vond het dan zo sneu voor die mensen die dan met mij de hele dag op pad waren, weet je wel, met zo'n tour. En, en uh, die dat toch ook, um... ja, dat is, dat is wel, ik vond het wel, wel, op dat moment vond ik het niet zo leuk natuurlijk, hè? maar ik heb, dan doe ik wel vreselijk mijn best. En dan is duidelijk dat er natuurlijk eigenlijk vrij weinig mensen zijn in Nederland die op een zingende jongen verhelder zitten te wachten. Ondanks het feit dat mensen die, als ze de cd horen... dat denken, ah, dat was, uh, de, die zijn dan nog bijna aangenaam verrast. Want die hebben natuurlijk een verwachtingspatroon van uh, drie. Of min twee. Ik denk, ja, ik weet niet waarom dat iemand daarmee in zee is gegaan met Vergelden. Maar goed, laten we maar gaan luisteren. En dan denk je, oh, het valt mee. Het valt mee. <lacht> ik wil vaak mensen zeggen, het valt mee. Maar waar, waar komt dat vandaan dat je dat per se wil? Want ik, bedoel, ik snap wel, ik wil het ook wel, maar ik doe het niet. Uh, omdat ik denk dat ik niet goed genoeg kan. Um, omdat ik uh, nou goed, uh, bij lange na niet het succes heb uh, wat jij hebt in je leven gehad. Dus ik uh, verkoop vast nooit zoveel cd's. Maar ik zou het ook niet doen uit een soort bescheidenheid. Een soort denken van, nee hey joh, laat dat maar aan iemand anders over. We hebben al wat zangers in Nederland. Nou, ik, ik, ik doe het gewoon omdat ik het leuk vind en omdat ik de kans krijg. En dan krijg ik de kans om een cd te maken. Dat ging toen bij Willem Wever overigens ging dat, ging dat eigenlijk, uh, werd dat voor mij bedacht. We moeten iets doen, omdat we 100 afleveringen hebben. Oh, weet je, dan maken we liedjes naar aanleiding van vragen die, die ja. we beantwoord hebben. En toen, dan ga je muziek maken. Dan, dan kom je in, in contact met componisten, met tekstschrijvers. Je gaat zelf teksten schrijven. Je bent erbij hoe een lied ontstaat. Ja. En dat vond ik iets magisch. Dat en dat het werkt in geweldig. jouw hoofd ook zo waarschijnlijk, vermoed ik zomaar, dat je dan denkt, hé, hey, hier zit ook nog meer achter uh, mogelijk succes. Nou ja, er zit er meer, nee, niet meer dan... dat Ik denk van, goh, nou, als ik er in het je, land je, mee opgaat... Spoor je een hit? Dan, ja, maar dat, dat, dat hoop je natuurlijk. Maar ik vond het ook gewoon leuk om in het land... Ik, tot, tot dat moment trad ik op met band-acts en playback-dingetjes... maar dan kon ik nu in het land ook mijn eigen liedjes zingen. Ja. En dat is natuurlijk te gek ja. om, om het publiek te amuseren... Met, met, met liedjes die je dan zelf mag inzingen. Maar ik heb ook, ook liedjes gehad waarvan ik dacht... oh, wat een mooi lied. Wat jammer dat ik dat in ga zingen. <lacht> zonde van het liedje, want het is zo mooi. Edwin Schimschijmer heeft een liedje geschreven... dat staat op die Willem Weverszitter. Echt een mooi met piano zo. En dan denk ik oh... <lacht> zonde ik dat bijna ik dat nou doe. Moet, moet je het aan iemand anders geven. Want het is bijna zonde als ik daar... Uh, maar goed, ik heb, ik, maar dat, is echt, dat is echt leuk om te doen. Ja, maar en, goed... Er... En, en, en, nou ja, dat, die ervaring had ik. Met die ervaring mocht ik... En met het idee om nieuwe Sinterklaasliedjes te maken... ging ik dan naar Warner Music. Die zeiden, nou, we moet je niet één singeltje maken. we moet je een heel album maken. Nou ja... Geweldig. En ik mocht zelf kiezen met wie dat. En ik zei van, goh, dan moeten die, die gasten van K3... die hebben nu zo'n groot succes, kunnen die ook niet... Dus die werden gebeld, die maakten gewoon meteen drie, vier nummers. Oké. Okay. Hey, goh, Henk Weesbroek hebben we in het verleden meegewerkt. gewerkt. Kan die, nou, die, die ook wel. Dat ook wel. Ja. Zelfs Robert Long liet weten dat hij best wel een nummer wil Maar dat, ik dacht, oh, ik voelde me gevleid. Maar dat is gewoon puur... Voor de, de inkomsten. Ja, dat is ja. gewoon een inkomst. Het maakt niet uit. Ja. Als Kees een tekstje wil hebben, schrijf ik een tekstje. <laughs> maar dat motiveerde nog meer... Ja, en dan op een gegeven moment maak je dan nog een, een, een, een. Maar je bent wel uh, een dromer en ziet uh, wel uh, Gouden Berg hier en daar. Uh, uh, wellicht. Maar is, niet eens, niet, is eens... niet eens van, goh, daar word ik rijk mee hoor. Nee, maar Gouden Berg. Meer... Er, er, er schuilt misschien wel een groot succes achter. Het zou zomaar eens kunnen gebeuren. Meer, het is meer eigenlijk nog meer, ik krijg de kans, ik wil dat ik je meemaken. Ja, ja. Wow, te gek. Was je dan als uh, jonge Jochem ook al um, de clown van Beneden Leeuwen? alles doen uh, op een podium? Nee ik, was, nee, ik was eigenlijk redelijk rustig. Als manneke was ik rustig. En, en tegen het verlegen aan. En, en toen ik op een gegeven moment... Toen in 1975... Nou ja, André van Duin, wat altijd toch wel een grote held was op tv... kwam met het nummer de Samba Ballen Samba. En, en ik dat thuis een beetje deed met een paar dingen. En die, die mond ook een beetje zo scheef kreeg. En ik merkte dat mensen dat oppikten... En dat het grappig vonden en leuk vonden. Toen dacht ik, Godsje, dat, dat moet ik op school ook doen. Want ja, ja. jongenschool, weet je wel. Vijf jaar lang heb op de jongenschool gezeten. En dat was het eerste jaar dat ook meiden op die school kwamen. Nou, dat was één meisje die ik wel heel erg denk van, nou, ik dan toch ergens indruk mee kan maken. Dan is dat toch wel die uh, sublieme vertolking van André van Duin met de sammerballen samba. -samba. <lacht> nee, met Willem. <lacht> sammerballen samba, ja, in 1975. Ja. Ik denk niet dat het echt veel indruk heeft gemaakt. Maar ik heb dat wel toen in alle klas gedaan. En toen dacht ik, oké. Okay, dat is wel leuk. Als ik dan weet je wel, iets doe en ik doe kleren aan... dan merk, merkte ik dat ik meer durfde met een brilletje, helmpje op. Ja. En dat ze eigenlijk zo'n beetje een eigen leven gaan leiden. Want voor mij was dat duidelijk dat ik gewoon onderwijzer wilde worden. Maar dan speel je een komiek. Uh, iemand anders talent doe je dan na. Ja. na. Ja. Uh, maar, maar een komiek ben je niet geworden, maar je bent wel grappig. Uh, je bent ook nog acteur geworden... Maar ook weer niet heel ver in doorgegaan. Nee, maar acteur mag je me ook niet noemen eigenlijk. Nee, maar het staat toch allemaal achter je naam. En je ja, maar dan heb je dan een keer in dingen. een film uh, een rolletje gehad... en dan ben je acteur. Ja. Ik, ben, ik ben een hele slechte acteur, denk ik zelfs. Dat, dat, dat, met, het, met die cd's ben ik trots op. Ben, ja. Dat heb ik best leuk gedaan, vind ik. Ik ben geen, geen sublieme zanger, maar die nummertjes, oké. Okay. En ik heb uh, twee minuut 30 gehad in Ernst Bobby... en uh, het geheim van de Rossa. Ja, dat, dat, kijk, als ik een typetje kan spelen... maar ja, dat is, dat is niet zo heel erg ingewikkeld. Nou, daar dat, dat, dat kom ik redelijk weg. Maar, wat, wat maar is je, wat acteren, is je, dat kan ik niet, hoor. Wat is je grote talent eigenlijk? Ja. Leuk zijn? Nee, ik ben ook niet echt... Uh... Je bent ook niet leuk? <lacht> nou, nee, ik ben niet... Je van, jongens en dames en heren... Dat, dat werd, zo werd ik vroeger wel aangekondigd toen ik bandparodist was... Dames en heren, hier is de beste bandparodist van Nederland. Nou gaan we lachen. Even een bandparodist. Bandparodist. Ja. Ken je dat niet? Nee. Een bandparodie. Een bandparodie is eigenlijk hoe André van Duin ook begonnen is. Uh -huh. Dus uh, je maakt bandjes met allemaal stukjes aan elkaar. Oké, okay, ja. Dus van dat scratchen. Uh -huh. uh, Daar maakte ik uh, ook een act van. En dan was dat bij mij in één keer Mr. Zipper. dat nee, was niet scratchen, maar dat was het geluid van mijn rits. <laughs> en dan ging er iets fout. En dan deed ik een stukje Bonnie Dan een stukje Kouri. En en dan vreekt die jongen erin, een stukje Toon Hermans erin, bandparodist. Daar ben ik eigenlijk, daar heb ik het meeste podiumervaring mee opgedaan. En dan werd je wel eens aangekondigd van, nou, mensen, daar gaan we lachen hoor, de beste bandparodist van Nederland, Johan van Nou, dan kwam je in een kroeg ergens in Jubbega of weet ik veel wat, en dan. Nou, en dan de eerste vijf minuten, na tien minuten werd het stil... na vijftien minuten begonnen ze een beetje mee te klappen. En als het dan lukte, lukte niet altijd... maar dan aan het einde stond dan de tent op z'n kop. En dat was wel komisch. Dat ja. was, maar, maar van mezelf, nou je van goh... We, we... Maar geen komiek, maar ik bedoel met dat leuk ook... Um, een leuk mens waar iedereen wel uh, graag naar kijkt. Het is gezellig, het is gemoedelijk. Uh, het, is, uh, het is veilig ook wel, denk ik, wat je, wat je maakt voor familieprogramma's. En ja. dan zie ik nu, tot mijn schrik, wat we volgens mij echt niet moeten willen... dat jij uh, de spanning wil opzoeken en de randjes wil opzoeken bij SBS. Nou, dan zijn, okay. <laughs> zijn we ook van teruggekomen. Oké. Daar zijn we weer van teruggekomen. Dat is goed. Ja. Want waarom zou je dat willen als je succes nou, hebt in iets... en je bent ergens goed in het past bij je karakter... namelijk je bent een uh, gemoedelijk mens... En dan ja. moet dat weer spannender. In de... Nou, het was vooral bedoeld om... Uh, kijk, als, als Jochem Vergelder bij SBS6 een programma gaat maken met kinderen... dan roept iedereen meteen dat wordt praatjesmakers. Ja. We willen geen praatjesmakers maken. We willen, we willen iets anders doen. We willen, we willen niet in de studio. We willen... Uh, hebben we in het begin geroepen... misschien zelfs een beetje de rand op zoeken. misschien dat we kinderen ook wel een beetje plagen... of kinderen een beetje voor de gek houden... Inmiddels hebben we verschillende tests uitgewezen... dat uh, we dat in het programma misschien wel gaan doen... Hmm. maar dat ik dat vooral niet moet doen. Nee. Want dat klopt niet. Maar het lijkt mij ook... Bedoel maar, dan, maar je moet het wel weer even doen. Als je twintig jaar lang iets goed doet, waarom zou je dat uh, uh, nou omgooien? Ja, ja, maar ja, ja, dat is ook zo. Je moet vooral doen waar je goed in bent. Alleen... Ik vind het altijd spannend om te kijken van, goh, of er misschien nog iets meer in zit... of er misschien iets in zit wat ik nog nooit... Kijk, ik heb voor SBS6 heb ik een, een moederdagprogramma gedaan. Dat was twee uur durend, het was een semi-live-programma. Een beetje surprise show, Robert de Brink-achtig. Mm -hmm. Ja, dan denk ik van, goh, moet ik dat dan wel doen? Maar ja, soms doe je iets en dan blijkt dat dat ook kan. En dan, dat is de enige manier om ook te groeien en om, om beter te worden. Ook en... dat, dat was allerminst uh, met een randje, Nee, dat lief. was vooral heel veel heel emotie. Lief en, uh, en, heel veel emotie. Maar met, met volwassenen uh, een programma maken... Want mensen denken gewoon... Ja, van dat moet gewoon met kinderen. Klaar, punt. Er moet je geen andere dingen doen. En dat was al om, om goed om te laten zien... dat een programma met volwassenen en met heel veel emotie... Uh, dat kon ook nog beter worden. Maar dat dat lukte. Dat, dat, dat, was, dat was niet raar. Dat was niet in één keer vreemd. En dat vind ik dan toch ook prettig om dat ook te laten zien. Ja. En met kinderen... Ja, moet ik gewoon doen waar ik, uh, waar ik goed in ben. En, en, en, ze, en ze zelf voor de gek houden of plagen of wat dan ook. Ja, Dat hebben we geprobeerd. En dat is vooral om... om, om... Maar dit wordt natuurlijk gewoon praatjesmakers in, in essentie, toch? Nee. Kijken en verbazen over kinderen? Toch? Ja, ja. Dat, ja, ja. Als, als dat de omschrijving van praatjesmakers is... Ik denk van de kijker is. wel. Ja, maar ik denk dat ze wel, als ze, als ze het programma zien... dat het... Dat het dat het in ieder geval niet lijkt, op operatiemakers. Um, ik ga even citeren. Boudewijn Buug. Um, op een gegeven moment had jij een uh, programma... Um, waarvan ik de titel nou even ben vergeten. Volgens mij na Showmasters, waar je ook aan mee hebt gedaan. Uh, toen uh, begon jij met Mensen Kijken, dat was het. Mensen Kijken, ja. Uh, een programma dat op een gegeven moment ook weer stopte. En toen schreef Boudewijn Buug, schreef... Jammer. En ik citeer even letterlijk. Ja. Um, een zeer sympathieke pispaal verdwijnt. Ja. Ja, ja, echt? Of... Nou, dat is een leuk verhaal. Omdat ik ook meteen... Dat was de eerste keer dat ik, dat ik kritiek kreeg. Mm -hmm. En ja, als je dan zo ambitieus bent en zo... Uh, gedreven, dan, dan, dan doe je dan... Dus ik heb meteen een brief gestuurd naar Boudewijn Buch. Mm -hmm. Hij schreef dit in de krant, hè? De Nieuwe Revue. Ja, ja. En ik heb meteen een brief gestuurd van... Nou, ik heb goed nieuws voor je... Want die sympathieke pis, pispaal die gaat niet verdwijnen. Die gaat nog vrolijk door. Sterker nog, die krijgt er nog een programma bij straks. Ja. En uh, in, dat, dat, dat is waar, eigenlijk wel heel leuk. Want in mijn enthousiasme schreef ik die brief. Nou, de volgende column. Werd die brief die werd nog eens een keer driedubbel gefileerd. <lacht> en dat ging dan van logo tot spelfouten. Tot, tot uh, uh, BV had ik bijvoorbeeld, bijvoorbeeld had ik verkeerd afgekort. Nou, maar Erik is eerlijk, er zaten ook wat fouten in, toch? Misschien iets te snel gestuurd ook? Nee, gewoon met, met veel te veel emotie en veel te... <lacht> uh, uh, hoe noem je dat? Impulsief. Want dat, dat ja, ben ik bij de tijd toch ook wel. Meteen gestuurd, nie, nie, geen spellingscontrole of niks. Hup, weg. Nee, voor Tom, we zullen eens kijken. Mm -hmm. niet, niet vermoeden dat, dat hij er nog een keer overheen zou gaan. En dat was een wijze les, want ja, dat, is ook, dat hoort er ook bij. Ja. En uh, ja, inmiddels... Ik bedoel, als je nu inmiddels op, op internet gaat kijken... en je wil jezelf uh, een beetje... Uh, nou, het is bijna SM, maar je zou zeggen van... goh, nou, ik vind het wel leuk om, om allemaal nare dingen over mezelf te lezen. Ja. Ja, dan moet je naar media kranten en dat soort dingen gaan lezen. Want, dat en daarvoor dat, dat deed ik heen. dat nog wel. Want ja, ik vind ook de mening van mensen... als, als, als ik in de supermarkt uh, loop en iemand zeg, uh, spreekt me aan en zegt van... goh uh, ik heb gisteren gekeken, maar ik vond dat ki kinderen dat deden niet goed. Want die, uh, die had je wat meer. Je uh, was zelf veel te druk of je hebt die kinderen te weinig aan het woord gelaten. Dan is die vrouw, die, die, die staat voor uh, niet meteen alle kijkers, maar staat wel voor een deel van de kijkers. Ja. Dus ik, ik, ik luister er altijd naar en ik, ik geef ze niet meteen hun zin. Maar dat, uh, dat. Ja, nou weet ik niet meer waarom ik het vertel, maar dat. dat nou, reacties zoals Boudewijn Bug, uh, ja. dat, dat heeft jou toen geraakt. Dan reageer je dan snel op en nu tegenwoordig uh, krijg je waarschijnlijk heel nee, veel. Ja, nee, nu, nu, nu, als je nu over me de, de mediacouranten de kijkt de en dan zegt gehoord van... Goh, we gaan naar SBS of zo. Nou, SBS ligt sowieso onder vuur. Ja, nou, nu ben ik sinds... sinds uh, kort lees ik dat niet meer. Nee. Dat wil je liever niet meer. Nou ja, dat is, dat is niet meer representatief. Want dat is alleen maar schelden. Dat is alleen maar kijken van, wat kunnen we, nou, ik, ik heb nog iets. Ik, heb, ik kan nog iets ergens zeggen over hem. En dan gaat die ander zeggen, ja, maar ik heb nog iets. Ik kan de, dit is nog grappiger. En dan, dan is het niet meer, ja, dan kan ik er niks meer mee. Dan gaat het alleen maar puur om het, om het beledigen. Dan gaat het niet meer over... En dat is jammer, want er zijn ook mensen bij die zeggen echt... Dingen waarvan ik denk, oh ja, ja, daar hebben ze misschien wel gelijk in. Ja, het mooie van de opmerking van Boudewijn Buug... dat irriteerde jou op dat moment, maar er zit iets moois in. Het is namelijk uh, de sympathieke pispaal. Wat niet per se eigenlijk heel negatief is, behalve dat je pispaal. Maar dat, er zit dus blijkbaar ook wel een grote ja. mate van sympathie. Zelfs bij Boudewijn Buug ja, in dit nou geval. Ja, dat, dat, dat, dat kleeft daar natuurlijk. want dat vindt, dat, Mensen vinden me dan aardig en, uh, en braaf en, en leuk en aardig. En dat is... Ook wel iets waar je soms misschien iets te geforceerd zeggen van zegt... Nou, dat wil ik wel eens even laten zien dat ik verdorie, niet alleen maar aardig ben. Maar dat lukt nog niet zo goed. Ik zou ook niet weten hoe ik Omdat dat... misschien uh, ook niet is? Nee, dat is niet zo. Ik denk dat het, het is wat het is. Ik ben ook... Ik probeer, en zeker in praatjes maken... dat lukt niet in alle programma's... maar in praatjes maken zat ik wel het dichtst bij mezelf, denk ik. Ja. Dat zat ik wel gewoon op de bank. En uh, zoals ik ook thuis met mijn neefjes uh, en en en zo klets dat is dat zat, misschien zit altijd iets verschil ja maar ik heb een plaat. Um, even zitten zoeken. En uh, ik dacht, ja, we proberen toch altijd een plaat uit te zoeken die ook past. Uh, in dit geval Krijg ik bij jou. Jazz of blues, nee, toch? Hè? Nee, nou ja, het is uh, sol. Oude Sol is het. Um, oude sol. Um, uh, maar het gaat ook met name om de titel. Oh. Uh, laten we gewoon eerst luisteren. Het zijn uh, Bob en Jean. Uh, 15, 16 jaar waren ze. En dat is uh, pas 36 jaar nadat het opgenomen is, is die plaat weer opnieuw uitgebracht. Het is een hele oude oude soul van de beginjaren. Um, maar let vooral uh, op uh, de titel: I Can Be Cool. Thank you. That changes his clothes With his every mood And spends more time I love you I can be cool. Vind uh, je het wat eigenlijk? Bob en Jean? Um, ja. Ja, weet je, ik, bij mij moet het. Uh, ik moet erop mee kunnen drummen. Hè? En okay. ik kan hier wel op meedrummen. Het is een beetje te, te, te, te langzaam, hè? Ja. Maar ik vind het wel leuk om even zo terug terug. In de tijd. Ja, dit, is, dit is een, uh, een prachtig verhaal. Dus uh, als tieners samen begonnen zijn gaan zingen. omdat ze graag de meisjes aan hun voeten wilden hebben. Ja. Platen opgenomen. Volgens eindigde het succes een beetje. En toen is pas 36 jaar later de plaat opnieuw uitgebracht. Dat is even tezijde. Maar dat I can be cool. We hebben het er natuurlijk over. Maar je coolness bewaren. Je imago bewaren. en je voor zorgen dat je je cool behoudt. Dat moet iets zijn wat jou bezighoudt. Of helemaal niet? Of moet dat iets zijn wat je misschien meer bezig zou moeten houden? Nou ja, kijk, zeker nu. Nu na een, laten we zeggen... pauze, bij de, de comeback, dan, dan ben je wel aan het kijken van... goh, hoe ga je weer terugkomen? Ja. Wat ga je wel doen, wat ga je niet doen? Nee, niet meer in een reclame voor wasmiddels? Um... Ja, dat is nu, nu kwam er weer een verzoek of ze dat uh, willen ze weer met een half jaar verlengen. Ja, ja, even, maar ja, even wat, het, dat heb je gedaan? Kijk, het leed is geschiet en dan is dat toch weer een hoop geld. En dan denk je, ja... Het voelt ook wel een beetje... Het is wel, moet ik eerlijkheidshalve zeggen, een beetje wat je vroeger op school... Dus even, goh, als, je, als je je billen laat zien, krijg je een gulden. En je god, je is toch snel verdiend een gulden, hè? Ja. Oké, okay, uh, tien jaar uh, geleden. Dus jij deed, het. jij deed het? Nee, ik deed het niet. Toen niet. Maar nu is dat. Nu inmiddels wel. <laughs> ja, het is, het is iets waar. Ja wat ik gewoon uh, nodig, keihard nodig had om, om even die, die tijd door te komen. Maar de deze, en... deze, wat ik overigens zeer sympathiek vind... deze openheid die je geeft in, uh, in alles wat, wat jou overkomt in het leven... Uh, beroepsmatig, ja. uh, dat, dat heel veel mensen vertellen dat gewoon helemaal niet. Die zeggen, ja, uh, daar, daar ga ik helemaal niet alle details over geven. Het haalt zo de charme weg en bovendien... misschien verlies ik mijn kolder wel mee. Uh, maar daar zit jij helemaal niet mee, nee. lijkt het. Nee. Is nou dat ja. een soort uh, zelfrelativering? Uh... Ja, sowieso. Want Ik denk dat de enige manier om, uh, om overeind te blijven... is om gewoon ook um, constant te blijven realiseren. Waar, waar, waar, het is een raar wereldje, dat tv-wereldje. Dat, dat uh, ik vind het verschrikkelijk leuk werk. Ik vind het leuk om programma's te maken met een, met een team. Om iets te bedenken en dat op het hoogst mogelijke podium te laten zien, waar meteen enorm veel mensen zitten te kijken... of iets, min, iets minder mensen. Maar het is, ook, ja, het is ook raar, want het is ook uh, een beetje hypocriet. Het is ook een beetje opportunistisch, want dan ben je weg... en, en dan ben je ook in één keer ook weg. Maar daar vind ik wel weer de uitdaging. En... en ja, zo, zo moet je het een beetje zien. Het is geweldig werk. Je hebt veel privileges. Je, als het een beetje mee zit, verdien je goed. Je hebt heel veel aandacht. Wa de... Waar zit de verslaving voor jou in? In de aandacht? In het geld? Um, in... Nou, de aandacht heb ik nu ge gemerkt dat zonder aandacht dat leven ook best aardig is. Ja? Pas even wennen wel, eerst? Nee. Nee, ik vond het wel lekker, die luten. Ik heb nu ook dat ik eigenlijk te, te snel interviews zeg van... ja, heb ik geen zin in, doe ik niet. Terwijl ik denk, ja, moet ik wel doen. Want het, nu is het toch wel weer belangrijk, want er zitten programma's aan te komen. Ja. Um, nee, ik, ik weet nu bijna zeker dat zonder die aandacht dat ik ook hartstikke gelukkig kan zijn. Als, als gewoon thuis met mijn gezin en alles, uh, alles goed gaat. Dus wat is dan? De, dan dan, is, de, dan, is, het, dan toe... is het de kick om die ideeën... want ik heb in de tussentijd ook uh, uh, uh, uh, uh, iets van 15 formats bedacht... programma's bedacht waarvan ik denk, ja, dat is leuk. Mm -hmm. Dat is er nog niet. Dat, is, dat, dat vind ik leuk, om dan zo'n zo programma... dan hoef ik niet eens zelf te presenteren, maar om dat te ontwikkelen. Dus dat zal ik ook, dat zal ik ook blijven doen. En ja, de aandacht is wel... Ja, is wel lekker, maar, maar ik kan, denk dat ik zonder kan. Hm. Maar het is wel prettig. Als mensen zeggen, well, goh, ik heb je gezien, dat vond ik leuk. Maar het is ook, ja, het is... Maar je keer... hebt natuurlijk ook momenten gehad waarbij je kon zeggen... Van, nou ja, weet je, uh, ik ga wat anders doen. Ik ga niet nog, nog weer opnieuw proberen te verkopen... en nog een keer ergens proberen binnen te komen. Ik uh, word vijftig volgend jaar. Dit was een mooi moment geweest... Dit was de, de, maar dan is anderhalf jaar is ook een goede tijd om, om erachter te komen... wat wil ik? Wil ik ga ik naar rechts of ga ik, ga ik weer terug naar links? Waar ik vandaan kom. En rechts, ik kon niet zoveel dingen bedenken op rechts... die ook gewoon uh, lekker geld opleveren. Uh, ik denk, ja, ik kan eigenlijk niet zoveel andere dingen. Ja, cd's maken, daar worden we niet rijk van. Nee, dat moet je was... niet doen. Stond je voor drie man. Ja, en we worden <laughs> misschien nog minder. En uh, acteren... De, ja, pof, ik, dat is hem ook niet. Ik denk, ja, waar, waar kan ik wel ideeën gaan bedenken, formats gaan bedenken. Dat heb ik ook gedaan. Da, daar heb, als je geluk hebt, komt er eentje. En dan gaat er eentje in Nederland en over Europa en wat dan ook. En ik denk, ja, ik moet gewoon toch maar weer gewoon doen wat ik goed in ben. Wat ik in ieder geval al die jaren gedaan heb... Ja, dus er was eigenlijk niet zoveel, uh, nou, er okay, waren dus... niet zoveel alternatieven. Ik moet gewoon weer zorgen dat je ik er door. Komen. Ja, en nou SBS nu. En dan kom je nu in een, in een vijver terecht waar, uh, waar haaien schuine streep haantjes zich begeven. Bovener Verorens, uh, Jeroen van der Boom. Allemaal van die showbiz mannetjes. Die, uh, ja, daar ben jij weer de gemoedelijkste van stelf, moet ik. Dat ja, zou best zijn. Is dat intimiderend bij, uh, bij de borrels van SBS? Nou, weet ik niet. Ik heb nog geen borrels gehad waar, waar me al mijn collega's uh, aanschoven. Oh. Uh, mensen roepen allemaal van, ja, het is fantastisch voor je en goed. Maar je, je, je past daar helemaal niet. Of is nog maar de vraag of je daar je draai kunt vinden. Ja, want het NCRV, uh, publieke omroep, gemoedelijker. Denk ik ook wel. Ja, nu in een hardere nou, wereld. Ja, nou, nou, gemoedelijker. De, de, ik, de, de kennismaking die ik tot nu toe gehad heb bij SBS. Um, ik heb daar natuurlijk ook een soort beeld van. Maar de, dat is mij 200% meegevallen. Ik ben daar warm... Binnengehaald. Met, met bloemen en met, zelfs met, met champagne. En, en we hebben daar, ze hebben daar een, een, een soft lounge van gemaakt. Dus dat betekent dat ze niet uh, van de daken schreeuwen. Joch of Gelder wilde erop. Er ze hebben natuurlijk ook een beetje wat deuken opgelopen. Ge de afgelopen uh, uh, jaar, denk ik. Ze dus we gaan dat rustig doen. Maar de, de momenten dat ik daar gezeten heb. met, met de verantwoordelijke mensen, die waren. Uiterst prettig. Okay. En wat ik, wat ik ook prettig vind, en er uh, zijn mensen bij de NCV die, hebben, die, hebben, die vonden dat niet leuk dat ik dat zei: dat het bij de NCV ging, een beetje. Maar dat gaat überhaupt bij alle publiek omhoog: gaat een beetje traag, alles. Hmm. Want je bedenkt iets. Dan moet de pilot gemaakt worden, dan gaat de kijkerspanel zich erop storten. Ja. En dan als, dan, als je daar weer een versie 2.0 hebt, dan oké, okay. dan gaat hij naar de netmanager. Netman ja. En dan moet je maar hopen. En dan zit er soms een half jaar tussen. Ja, nu bij SBS is er één baas in. Is één dus baas. En die en zit en aan en zeggen. Uh... Dit zou je dit willen doen? Ja. En dit hadden we eigenlijk ook voor jou in gedachten. Ja. En dit de laatste keer dat ik er zat, toen zei ik, ja, dit, dit, dit, dit, het, dit, een hartstikke mooi. Ik ben blij met zoveel vertrouwen. Maar we moeten niet alles in het najaar willen hebben. Want dan, dan, dan is in november, december zeggen ze... Nou, die vergelden. nou, Ik heb het alweer helemaal gehad. Want dat is ook zo. Soms is het goed om wat schaarste te creëren. <lacht> heb ik gezegd. Heb ik, nee, maar dat ja. mensen... Een boer zoekt vrouw. Dat ja. komt één keer per jaar. komt een aantal weken. En voor de rest helemaal niet... Nee. Dat betekent dat tegen de tijd dat het weer komt, heeft, heel Nederland heeft weer zin in boezemkwal. Ja, je moet niet in vier, vijf shows tegelijk gaan zien. Paul de Leeuw is, is uh, uh, uh, um, een, een, een, een hele goede presentator. Als je die iedere dag ziet, dan gaat, het, dan gaat het je tegenstaan. En dan kan je nog zoveel talent hebben, nog zo goed zijn. Dan kan het, maar dan. Dus, dus je moet dat vind ik, maar dat is lullig... Om, om meteen te roepen als je bij SBS binnen wordt gehaald... Mm -hmm. om te zeggen, ja, oeh, rustig. Laten yep. we niet alles meteen doen. Ik wil liever over twintig jaar gewoon weer... nog steeds bij de SBS zitten... Mm -hmm. dan dat we het nu even heel snel Zit je doen. over twintig jaar nog bij de SBS? Ja, over twintig is veel, maar over tien ja. jaar hoop ik er nog te zitten. Ja, wel. Ja, tot nu toe... Want dat is natuurlijk ook een verschil met NGV of de publieke onderroepen daar. Althans, leek het altijd op ja, dat je daar ja, een, nee, wat nou, ik langer weet, kon blijven ik, zitten. Ik, ik en weet kon doen inmiddels wat je hoe, deed. Hoe, hoe de commerciële televisie werkt, dat heb ik dus de, die korte kennismaak met RTL, heeft me dat geleerd. Ja, het kan zo voorbij zijn. Ah, kijk, als de programma's niet scoren en dan kijken mensen niet of de doelgroep kijkt niet, ja, dan uh, houdt het op. En dan bel jij dat wasmiddelmerk weer op en dan zeg je: Nee, kom toch maar. nee, nee, nee, nee, nee, dan gaan we echt een andere koers. Ja, en dat wasmiddelmerk, ja. Ja, ik, ik presenteer daar gewoon een wasmiddelmerk. Het was niet de meest... Uh, Smaakvolle? Uh, was het deerniswekkend? Mm. Ja, die zat er wel tegenaan. Die zat er wel <laughs> tegenaan. Ik had gehoopt dat, het, uh, dat er iets meer... Nou, weet je, zo'n zo reclame was eigenlijk helemaal geen probleem geweest als daar ook weer dat uh, relativerende in zitten. Als ik mezelf op de korrel zou nemen. Mm -hmm. Dus ik had al een 2.0-versie bedacht... dat ik zelf gewoon lekker met mijn gezinnetje op de camping zit... en dan komt daar die iets te hyperen over enthousiaste Jochem van Gelder... weer met die bus in één keer voor me snuffelt. Mm -hmm. En dat je daar ook weer een beetje de draak mee steekt. Ja. Dan wordt het... Nou maar ja, goed, het is dan weer een kopie van een commercial... die in Duitsland draait en dat is door... En ik, en ik geloof niet dat ze daar gehinderd worden door enige vorm van humor. Dus dat, dat, ja, dat is dan gewoon <lacht> wat het is. En um, ja, nu ben ik wel... Maar, maar nu hebben ze bijvoorbeeld... Kijk, het leed is geschiet, hè? Ja. Ik ben erop, het geld is en de binnen, mensen, uitgegeven. En het uh, uit is allemaal weg. Nee, daar hebben we keurig geparkeerd. Maar nu zeggen ze gewoon, we willen voor, voor de helft van dat mooie bedrag... mogen we het nog een half jaartje langer uitzenden. Ja. Wat zou jij dan... Ja, ik zou het denk ik wel doen. Kijk, ik kan bent, niet meer terug maar, maar, natuurlijk. Nee, dat is het, het leed is geschied. Alleen maar daarom. Maar je had het nooit moeten doen, denk ik. Je bent te ongeduldig geweest, misschien. Ja, ik had gewoon het geld gewoon hardzaad nodig. Dus zo is het. <laughs> ja, even nee. SBS nog. SBS, uh, want de toekomst. Daar gaat het aan het eind van dit programma altijd over. Um, je gaat de nacht in natuurlijk hier. Ja. Um, SBS gaat het niet zo goed mee. Kijk, zo technisch. Gaat even het al beter, technisch. hoor. Ja. Gaat al beter. Dat is wel goed nieuws. Ah, uh, maar is dat voor jou goed of slecht nieuws? Dat, dat je bij een omroep binnenkomt waar die een beetje aan het zoeken is naar een nieuwe formule? Dat is goed, toch? Kijk, je kan in een flow meegaan. Dat is lekker, want dan weet je bijna zeker dat je tussen programma's zit waar miljoenen mensen naar kijken. Mm -hmm. En dan, dan, dan, ja, dan vaar je mee op dat succes. En ik vind het altijd wel fijn om vanuit een soort underdog-positie te starten. Ik vind het altijd prettiger dat mensen zeggen, die vergelden. Nee, dat wordt niks. Dat wordt helemaal niks. Mm -hmm. En dan, dan komt er bij mij iets naar boven. En denk ik van, godverdomme, ik zal eens laten zien dat, dat ik het wel kan. He? Als het, uh, ik heb precies in mijn hoofd nog mensen die ooit zeiden... Van, ja, maar jij moet niet gaan presenteren. Je kan nog geen één woord in het ABN uitspreken met je dialect. Dus jij moet gewoon die band blijven doen. En dan denk ik, oké, okay, oké, okay, is goed. Slaan we op, Up. Uh, Bert van der Veer was de eerste die uh, riep toen ik stopte. Die komt nooit meer aan de bak. Ja, uh, uh, dat TV is wel criticus, regisseur van Paul Witman onder andere. Ja, ja, dus dat slaan we dan op. En dan en de volgende keer ik hem teken, om geef ik hem hand. En dan hebben we het niet eens meer over, weet je wel. Maar het, het geeft mij wel uh, uh, een extra drive. Ja, maar waar nu, komt dat vanuit vandaan van eigenlijk? Is dat, uh, waar is nu, dat ooit ontstaan dat je zo... Ja, dat weet ik niet, maar dan, dan is het Opstaat moment... op het moment van, uh, van uh... kritiek? Ja, dat vind ik prettig. Ik, vind, ik heb liever dat, dat... Dat vind ik prettiger dan dat... dat is onder van, dat gemoedelijke zit toch iets heel verbeterd? Hij komt nu eigenlijk. binnen, dames en heren. Dit is de beste die we hebben. Jochem, ga je Dat vind ik, uh, vind ik lastiger. Oké. Okay. Ik vind, vind het beter zo van... Ja, ja we hebben, hebben echt niemand meer kunnen vinden. Hier is Jochem. Ja, mensen... We doen het er maar. En dan is het er eer te halen. <laughs> nu bij SBS is is het, uh, uh, het aantal kijkers is, is geslonken. Dus dat is een prachtig moment om dus je binnen te alleen komen. alleen en nog maar de redder worden. Om, om, nou ja, maar dat is fijn om, om gewoon er gewoon keihard tegenaan te gaan... en met heel veel energie te kijken of je dat... met al die anderen, want dat kan je nooit alleen. Een beetje het uh, Asterix-effect, hè? Ja. Het uh, onverwachte dorpje. De man uit uh, beneden de leeuwen die, uh, die dan toch iets doet wat niemand verwacht. Ja, het is natuurlijk niet die man uit beneden leeuwen, maar. maar uh, uh, uh, het is dat hele clubje straks wat ervoor zorgt dat. Uh, dat SBS weer op de kaart gezet wordt. En dat ik daar onderdeel van uh, uitmaak, uh, uh, uh, daar ben ik wel blij mee. Want ja, de, de eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat. Uh, met, het, uh, met de bezuinigingen bij de publieke omroepen. En we gaan hem afronden. Ja, we zijn er bijna uit. Was, was, en, en bij RTL, waar uiteindelijk ze zeiden: van... Goh, we hebben eigenlijk toch een presentator genoeg... moest het bij SBS gebeuren. Ja, oké. Okay. Uh, het is de comeback van het jaar, zullen we het gewoon zeggen? We gaan nog luisteren naar Herman ja, Zeker. En ik uh, dank je voor je